6 uur. Casper Meijer met het NOS journaal. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt nadat agenten vrijdag een zwarte man doodschoten. De 27-jarige Richard Brooks zou in slaap zijn gevallen in zijn auto bij de drive-thru van een fastfoodrestaurant. Agenten zouden hebben willen controleren of hij onder invloed was. Volgens de politie ontstond daarbij een worsteling en pakte Brooks een stroomstootwapen van een agent af. Vervolgens rende hij weg terwijl hij de taser op de agenten richtte, waarna de agenten hem doodschoten. Bij het restaurant waar het gebeurde wordt gedemonstreerd, het gebouw is in brand gestoken. In Koudum in Friesland zijn afgelopen nacht twee mannen overleden nadat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. De vermoedelijke bestuurder van de auto was niet aanwezig op de plek van de aanrijding. De politie trof hem dood aan in een loods van een boerderij. De bijrijder overleed in de auto. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. In China zijn afgelopen dag 57 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal in twee maanden tijd. Het grootste deel van de nieuwe patiënten liep het virus op op een markt... waar ook vlees werd verkocht in de hoofdstad Peking. Vanwege de nieuwe uitbraak is de stad deels een lockdown gegaan. De bewoners moeten thuis blijven en staan onder medisch toezicht. De Brusseprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek is dit jaar gewonnen door Pieter van Os. Voor zijn boek Liever dier dan mens. De jury maakte dat gisteravond bekend in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek beschrijft het verhaal van de Joodse Malarevka Kizel uit Polen. Ze verloor in de Tweede Wereldoorlog haar familie, maar wist zelf te ontkomen aan de Duitsers. Aan de hand van haar verhaal vertelt van Os een geschiedenis van de vervolging en oorlog in Europa in de 20e eeuw.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu. Opstaan,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 She's heading for the bedroom chair. just just another day. Stepping into stockings, stepping into shoes. Deeper than the pocket of the rain.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 Good deep blue. guys